...naar Radio Ruighoort. Met een... ...compilatie als eerste... ...gemaakt door... ...Praksiegeval in Utrecht... ...in het park Beert. Vogeltjes en daarna twee stukjes muziek. En dan... ...gaan we over naar... ...een vertelling... ...van Willem de Ridder die hij... ...in de kerk Ruighoort in maart 2005 met de titel Het Sprookje, de Gouden Appel. Dit is Radio Ruichhoorn. Radio Ruigoert. Jullie ja. luisteren naar Radio Ruigoert. Then it probably will Probably a Belly full of telephone, gap full of telly Cool them heels, hot them feels Fool that phone, carve that stone Knock that rock, it's a click, clap, clock It's time to be knock, knock Who's who? You two, anybody there? Nick, nack, paddy, to keep the dark A break the black, you're cool, I'm cool Everybody's so cool, you're cool, I'm cool Everybody's so cool God. Bye bye, bye bye, bye sci-fi, flow, plum, twiddle, plum, toe, rag, fashion, mag, who's the funny one with the belly, laugh, knee, cap. what's that, alligator, radiator, menthol, benzol, ding-bat, pussycat, bum, no, belly, gut, deep, throat, fairy bone, new star, crocodile, big deal, jellybone, who's stone? Okay, now then, paper rapers, shop, capers, chanters, ranters, planters, banters, sausages and mash, have another bash, gosh! Sperm whale, brown ale, say when I'm going back to come again, now and then. And how we might conquer desire But There in your kitchen You don't look too happy You can't even remember your name So who is the clown? With the fool, and each one is lost in. so sad you can't even remember your name now who is the clown who is the fool and which one is lost in the game It was your time to go Van de Gouden Appel. En het is een lang, een lang verhaal, maar het is ook een mooi verhaal van Willem de Ridder, De Gouden Appel. Ja, da, da, da, da, da. Oh, oh. ja. Beter. Dankjewel. Zo. <hierig> Zo. Wordt het nu tijd voor een... Uh... Oud verhaal, even met de duim in de mond, wegzakken in zo'n sprookje. Ja, yeah. <laughs> ja, ja. Hij zegt werkelijkheid, maar sprookje betekent niet iets wat niet waar is of. Verzonnen of zo, maar het betekent alleen maar dat wat gesproken wordt. Meer niet. Vroeger noemden ze dit soort mensen die ook vertelden sprooksprekers. En ook het woord zagen betekent dat wat gezaakt wordt. Gezegd. En verhaal betekent dat wat verhaald wordt. En vertelling betekent dat wat verteld wordt. Zelfs het woord mythe... ...van het Griekse mythos... ...betekent dat wat verteld wordt. Hoe het leven werkt. Dus al die oude verhalen... ...die al eeuwen en eeuwen en eeuwen... ...mondeling zijn doorgegeven... ...die vertellen eigenlijk hoe het leven werkt. En dit verhaal... ...wat ik nu ga vertellen... ...is een oeroud, heel spannend verhaal... ...over een koning... Jazeker, heel veel verhalen gaan over koningen, omdat je een koning bent, of een koningin. En uh, die koning heeft drie zoons. En de oudste zoon is natuurlijk de meest ambitieuze. Die wordt de opvolger van de vader, dat weet je zeker, hij is de oudste. Behoorlijk. Behoorlijke streber. En die tweede zoon, die is nog ambitieuzer, maar die is iets jonger. En die doet dus extra zijn best om uh, die oudste broer te overtreffen. Hij wil de koning worden. Alleen de jongste, die maakt zich niet druk. Die kan het niet schelen. Die doet wat hij leuk vindt. Veel in de tuin bezig en zo, dat vindt hij leuk. Nou is die tuin, is heel bijzonder. Want je moet namelijk weten dat ze in die tuin een boom hebben staan. Die absoluut uniek is, want daar groeien elk jaar, groeien daar gouden appelen aan. Ik bedoel echt appelen van puur goud. Nou, je weet, één zo'n appel is een fortuin waard. Dus tegen de tijd dat de bloesem geweest is, en die appelen beginnen te groeien, en groter en groter worden, worden ze goed in de gaten gehouden. Ze worden meteen geteld. Hoeveel het er zijn? En op een dag, komt een van de bewakers, weer tellen, en die zegt, Nee. Er is een appel weg. Dat kan niet. Hij telt ze nog een keer. Ja, verdomd, er is een appel weg. Oh oh Hij gaat naar de koning toe en zegt, Sire, um, er is een appel verdwenen. Wat? Zegt hij. Een appel verdwenen? Hij gaat meteen naar toe. Hij telt. Inderdaad. oh hij moet de bewaking erbij zetten. Iemand heeft een appel gestolen. Hoe kan dat nou? Want je kan niet zomaar in de tuin komen. Er staat een heel groot hek omheen. Overal soldaten. En die soldaten, die moeten eigenlijk de boom in de gaten houden. Maar dat hebben ze niet goed gedaan. Weet je wat, denkt hij? Ik vraag mijn oudste zoon. He? Dat is een sterke jongen. Die gaat me waarschijnlijk opvolgen. En die vraag ik om vanavond op te letten. Nou, en die zoon die denkt: aha, goede baan. Als ik daar een goede indruk maak, dan word ik zeker de koning. Dus hij gaat daar s'avonds bij die boom zitten. En hij houdt hem goed in de gaten. Maar ja, de zon gaat onder. Het wordt later en later. Het wordt donker. En het is heel saai om daar alleen maar onder een boom te zitten. En naar gouden appels te gaan zitten kijken. Dus hij begint al een beetje te grapen. En tegen dat het twaalf uur is, legt hij te slapen. Hij heeft er genoeg van. Volgende morgen wordt hij wakker. En hij kijkt naar boven toe. Hij denkt, oh oh, ik heb geslapen. Even kijken hoor. Verdomd, er is weer een appel weg. Er zijn er al twee appelen verdwenen. Hij gaat naar zijn vader toe en zegt, pap, ik, ik, ben, uh, ik ben in slaap gevallen. Ach oh, jongen. Er is alweer een appel weg. Alweer een appel weg. Oh, oh. Nou, weet je wat? Laat ik mijn tweede zoon opletten. Nou, die tweede, die iets jongere, die vindt het geweldig. denkt ah, de oudste is mislukt. En dan gaat hij zitten, s'avonds, onder de boom, helemaal. Hij gaat echt zijn best doen. Maar ja, het wordt donker. Het wordt later. Het is heel saai. Niks te doen. Hij begint te grapen. En tegen een uur of twaalf klonk. In slaap. Ja. Het is bijna niet te stoppen. Volgende morgen wordt hij wakker. Ja hoor. Er is weer een appel verdwenen nou zeg wat moet de koning doen hij moet er misschien een hele rij soldaten omheen zetten ja, hij heeft die jongste zoon nog maar ja, hij is zo'n lapswans die kan je nergens voor vertrouwen je doet alleen maar wat hij leuk vindt en die komt op een gegeven moment langs en zegt pap, hoe zou er daar komen dat al die appelen weg zijn ja, dat weet ik ook niet jongen als u het leuk vindt, dan wil ik vanavond wel even kijken hoor. Misschien, euh, ja, misschien ontdek ik het wel. Ach, kun je dat wel? Nou ja, dat weet ik ook niet, maar je weet nooit. Hè? Kan proberen. Nou jongen, euh, ik wens je veel geluk toe. Maar je oudste die heeft het niet kunnen. En, en, en de, de tweede ook niet. Ze zijn allemaal hele goede jongens. Nou, de jongste gaat er zitten. En die vermaakt zich uitstekend, want ja, die, die houdt van de tuin, die kent alle planten, die is bezig, weet je wel. Gaat nog een paar dingen plukken, een paar dingen regelen. En voordat het weet is het twaalf uur en ineens hoort hij geritsel. En dan kijkt in de boom. En dan zit in de boom, zit een hele grote gouden vogel. Nou, zoiets heeft je nog nooit gezien. Huh? En dat beest heeft een enorme bek en die gaat zo met die bek klok naar zo'n appel toe, krik, plukt hem er vanaf. af en vliegt weg. Wat zegt die jongen? Hij pakt zijn zijn pijl en boog die hij bij zich heeft. Bang! Hij schiet de pijl, mis. Nou ja, hij raakt de staart. En er valt één veer valt naar beneden toe. Tjuk tjuk tjuk tjuk tjuk tjuk tjuk tjuk hij gaat hem op. Zo'n veer heeft hij nog nooit van zijn leven gezien. Echt te gek. Hij gaat naar zijn vader toe. En die vader zegt. Jongen. Wat heb je nou? Nou pap, ik, ik, ik zat daar... Om twaalf uur komt er een grote gouden vogel. Die pikt gewoon een appel weg. Nou, ik heb hem een pijl en boog geschoten. En ja, er kwam alleen maar een veer. Ik heb even zijn staart geraakt. De vader kijkt ernaar. En die zegt... Te gek zeg. Wauw. Hij laat al zijn belangrijke wetenschappers... ...en grootviziers... ...en wie dan ook bij elkaar komen. En die zitten in een grote kring... ...en hij zegt, heren... ...kijk... ...deze vogel... ...steelt mijn gouden appelen. En ze bekijken hem... ...en ze geven hem door... ...en op een gegeven moment staat... ...een groot geleerde staat op... ...en die zegt, majesteit... ...deze vier... Is meer waard. Dan uw hele koninkrijk. Wat? Deze ene veer. Oh. Dit is zo uniek. Sire. Als, dit is echt ongelooflijk. Nou je weet hoe koningen zijn. Die denkt... Als die ene veer al zoveel waard is, dan wil ik de hele vogel hebben. Ik wil die hele vogel hebben. En dezelfde avond nog zet hij een hele berg soldaten bij de boom neer. Staan de hele nacht wakker te blijven. Geen vogel. Wat nu? Volgende nacht geen vogel. Geen appel meer weg. Oh uh oh. Op een gegeven moment denkt de oudste zoon. Die denkt: Wacht eens eventjes. Als ik die gouden vogel vind. Nou jongen, dan word ik zeker de koning. Dan ben ik de favoriet. En dan gaat dan zijn vader toen en zegt: Pap. Ik uh, geloof dat ik uh, die gouden vogel ga vinden. Wat, jongen? Ga jij die gouden vogel vinden? Ja, vader, ga ik vinden. Oh, jongen, zul je voorzichtig zijn. Natuurlijk, pap. Ik ben flink, ik ben sterk. Ik had het avontuur aan en ik kom zeker terug met die gouden vogel. Nou, heel goed, jongen. Heel goed. En de volgende dag vertrekt die jongen op zijn paard... Hij trekt erop uit, op zoek naar de gouden vogel. En hij komt ze nu langs boeren en die vraagt hij, hebben jullie wel eens gehoord van de gouden vogel? En dan zeggen ze, ja, ja, dat is heel beroemd, die kant uit. En hij rijdt en hij rijdt en hij rijdt en dan komt op een gegeven moment, komt hij in het bos terecht. Ja, in die tijd waren er heel veel bossen. En hij rijdt door dat grote, dikte bos heen. En ineens... komt daar uit de struiken... een vos tevoorschijn. Zo'n beest. En die springt recht voor zijn paard. En hij moet het paard inhouden. En hij zegt, hé, hey, opzij vos. Nou, zegt de vos... ik wil alleen maar weten waar je naartoe gaat. Wat? Wat? Hé, hey, stomme vos, wat denk je wel? Ik ben een, uh, een prins. En je gaat mij niet vragen waar ik naartoe ga. Heb je niks mee te maken? Nou, zegt de vos, ik, uh, ik kan je wel een goede raad geven. Want ik denk dat ik weet dat jij op zoek bent naar de gouden vogel. Hoe weet je dat? Oh ja, ik weet wel meer. Luister, laat ik je een hele goede tip geven. Als je hier rechtdoor gaat, kom je op een gegeven moment aan het eind van de dag in een klein dorpje terecht. En daar zijn twee herbergen, twee hotelletjes. Het ene hotelletje, daar is een feest, jongen, daar hou je niet van mogelijk. Een leuke tent, jongen, helemaal geweldig. En aan de overkant. Is een heel oud, saai, een beetje vervallen, stom hotelletje. Nou, daar moet je gaan slapen. Zeg, wie denk je wat dat je bent? Ik bepaal zelf waar ik ga slapen. Fuck off! En hij geeft een schop, zeg, met die, met die, met die, met die laarzen van hem tegen het beest staan, zeg. Nou, hij kan nog net opzij springen. En hij rijdt verder, ha, stomme vossen, ga mij vertellen wat ik moet doen. Maar hij heeft wel gelijk die vos, want aan het eind van de dag komt hij in dat kleine dorpje. En inderdaad, zeg, staat daar aan de rinkelkant een wereldtent, zeg, een feest. Hou je niet voor mogelijk, hij meteen naar binnen toe. Nou, hij wordt meteen onthaald, jongen, krijgt meteen een lekker... Drankje en nou jongen, een fantastisch feest. Heerlijk. En dat, dat feest gaat maar door. De volgende dag zit je er nog. En de dag erop ook. Hij wil niet meer weg. Geweldig. En thuis in het kasteel zitten ze te wachten en te wachten. Kom niet meer terug. Nou denkt de tweede, die denkt, de tweede zoon, die denkt, wacht eens eventjes... Zou het weer mislukt zijn? Weet je wat ik ga doen? Ik ga die gouden vogel vinden. Pap. Hij gaat naar zijn vader toe. Papa, ik, ik, ik, ik kom met die gouden vogel terug hoor. En ik breng, mijn, ik breng mijn broer ook terug. Want ik heb het idee dat hij weer mislukt is. Ik denk papa toch dat het beter zou zijn als ik de koning word. Er gebeurt wel meer dat hij daar rare dingen doet toch? Of niet? Nou jongen. Dat moeten we nog wel eens zien. Maar wees voorzichtig. En de jongen die gaat op weg. Vraagt er allerlei boeren die hij tegenkomt of ze zijn broer gezien hebben. Ja, die hebben ze gezien die kant uit. Hij komt ook in het bos terecht. En wie komt hij daar tegen? De vos. En die zegt, waar ga je naartoe? Heb jij niks meer te maken? Nou, ik weet wel waar je naartoe gaat. Hoezo? Jij gaat de gouden vogel vinden, hoor. Hé? Wie heeft je dat verteld? Nou, uh, dat weet ik. Zo. Maar ik moet je één raad geven. Als je hier recht rijdt, aan het eind van de dag, kom je in een klein dorpje uit. Er zijn twee hotels. Links is een prachtig hotel. Groot feest. Geweldig. En aan de rechterkant een heel saai, suf, vervelend daar moet je gaan slapen. Nou, dat beslist ik zelf wel. En hij pakt zijn zweep en hij probeert die vos een klap te geven, en zegt nou, dat beest gaat net op tijd wegspringen. En hij rijdt terug, terug, terug, terug, en hij komt terecht aan een kleine dorpje. Nou, jongen, staat er toch een lekker, nou, een hotel, jongen, geweldig. Hij gaat daar binnen toe, zijn broer, en een feest, zegt, nou, houdt niet meer op. Nou. Houd niet meer op inderdaad. Dag in, dag uit gaat het door. Nou, ze barsten van het geld. Dus ze geven iedereen rondjes. Nou, geweldig. Maar ja, thuis wachten ze te vergesen op de twee broers. En op een gegeven moment zegt de jongste, pap, ik mis mijn twee broers. Ja, ik ook. Waarom komen ze nou niet terug? Mag ik ze gaan zoeken? Ach, ja, dat kun je toch niet. Dan ben je natuurlijk in staat. Dan ben je te jong voor. Je, je moet in de tuin gaan werken. Ja, dat is goed voor jou. Ja maar papa, ik wil mijn broers terug. Geef me nou de kans. Nou, als jij dat zo nodig wil, doe het dan maar. En de jongen vertrekt. En hij rijdt en hij rijdt en hij rijdt en hij rijdt. En hij komt inderdaad... In het bos. En wie springt dat tevoorschijn? De vos. En die zegt. Jij gaat de gouden vogel proberen te vinden. Hè? Uh, nou. Uh, eigenlijk mijn broers. Nou jongen. Als ik jou was. Zou ik eerst de gouden vogels vinden. Als jij die gouden vogel terugbrengt. Dat zal je vader heel leuk vinden. Hè? Hoe weet je dat allemaal? Jonge dat jij, ik weet zoveel. Luister, ik zal je een hele goede raad geven. En als je slim bent, dan luister je naar die goede raad. Nou, graag. Nou, luister. Aan het eind van de dag kom je in een klein dorpje. Er zijn twee hotels. Het linkerhotel is heel mooi. Groot feest. Niet naartoe gaan. Aan de rechterkant is een klein, saai, vervelend, vervallen herbergje. Daar ga je slapen. Nou, goed, zegt hij. Ik zal het proberen. En hij rijdt en hij rijdt en hij rijdt en hij denkt, wat raar. dat die vos dat allemaal weet. En het blijkt te kloppen. Hij komt er in een klein dorpje aan. Inderdaad, precies wat hij zei. Groot feest, muziek, dansen, alle lichten zijn aan. En aan de rechterkant een beetje saai, donker. Ziet er niet echt wel, nou, maar hij klopt toch maar aan. Oud vrouwtje doet open, hij krijgt een kamertje, nou, echt schoon is het ook niet. Maar hij slaapt goed. Volgende dag wordt hij wakker. Het feest aan de overkant is nog steeds... Gaat nog steeds door. Nou, hij stapt weer op zijn paard. Rijdt weer verder. En wie ziet hij? De vos. Heel goed, jongen. Heel goed dat je naar mij geluisterd hebt. Zeg. Ik zal je vertellen... waar je de gouden vogel kunt vinden. Luister. Luister. Eh, het is een heel eind weg. Maar, ik breng je er wel naartoe. Oh ja? Ja, luister. Eh, stap maar van je paard af. Laat het hier maar bij de herberg achter, ze zorgen er wel voor. Nou, de jongen doet het, hij brengt zijn paard naar de herberg, wordt er in de stal gezet. De vos, die spreidt zijn staart uit. Het lijkt wel een tapijtje. Ga maar zitten, jongen, op die staart. Hij gaat op die staart zitten. Het lijkt wel een lekker kleedje, een lekker kussentje. En wat doet de vos? Hij ligt de staart een klein stukje omhoog. En begint toch te rennen, zeg. De jongen gaat. Wlieeek! Dwaars door het bos heen. Geweldig! Hij hoeft zich niet eens vast te houden. Hij zit al lekker op een klein zwevend tapijtje, lijkt het wel. En dan rennen ze, en rennen ze. Nou ja, de vos dan. En eindelijk... zien ze daar in de verte... een heel groot kasteel liggen. En de vos stopt... laat zijn staart zakken. De jongen staat op. De staart wordt weer klein gemaakt. Zo, zegt de vos. Luister. Ik wacht hier op jou. Ja? Jij loopt naar het kasteel toe. Ja? Juist. Je gaat de brug over. Ja? Je steekt het plein over. Dan is er een trap naar de grote ingang. Nou, je hoeft niet bang te zijn. Iedereen slaapt. En dan ga je rechtdoor, de hal door. En aan de rechterkant is een kamer... En daar staat de kooi met de gouden vogel erin. En iedereen slaapt op het ogenblik. Dus je hoeft niet bang te zijn. Je pakt de kooi gewoon op. Je loopt weer naar buiten toe. En ik wacht hier op jou. Goh. Is het zo makkelijk? Zo makkelijk is het jongen. Oh. Oh, maar ik moet je één ding zeggen nog. Die vogel... Die zit in een hele oude, aftanse, houten kooi. En daarnaast staat een prachtige, puur gouden kooi, jongen. Zo mooi gedecoreerd. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Prachtig. Die moet je laten staan. Je moet hem gewoon meenemen in die oude, aftanse, houten kooi. Duidelijk? Ja, dat is goed jongen, duidelijk. Nou, ga maar. Nou, hij, hij vindt het wel spannend, dat begrijpt u natuurlijk wel. Dus met een kloppend hart loopt hij op dat kasteel af. Het Is doodstil. Hij uh, gaat de brug over. Ja. Hij steekt het plein over, het is doodstil. Ja, ze hebben de hele nacht... Hebben ze door dat hele bos heen geraakt, die staart en het is nu heel vroeg, dus iedereen slaapt nog, inderdaad. De vos heeft gelijk. Hij, hij gaat de trap op naar de grote ingang. Komt in een schitterende hal met allemaal beelden. Prachtige ramen zijn van glas in lood, schitterend. En aan de rechterkant is inderdaad een deur. Die maakt die open. En daar staat op een grote tafel, inderdaad, de smerigste kooi die hij ooit gezien heeft. Maar daar zit die vogel in. En die vogel zit doodstil. En die kijkt hem zo aan. Met van die grote ogen. Goh. Maar dan ziet hij die gouden kooi, zeg. ...wauw... ...prachtig... ...nou je weet niet wat je ziet... ...zo mooi... ...hij denkt... ...ik kan toch niet met mijn vader aankomen... ...met een gouden vogel... ...in zo'n armoeige kooi... Dat ...is geen gezicht... ...ja... ...wat weet die vosselaar daarvan? ...weet je wat, ik stap gewoon in die mooie kooi... He? geen gezeur... ...dus hij maakt de deurtje open... ...van de houten kooi... Pakt de vogel vast, doet de gouden kooi open, stopt hem erin, maakt het deurtje dicht, pakt de kooi op, draait zich om, loopt voorzichtig naar de deur toe. Hij gaat door de deur, is in de hal. En wat gebeurt er? Dat beest begint ineens te krijzen. Nou jongen, het hele paleis wordt wakker. Aan alle kanten komen soldaten, jongen. Hij wordt gepakt. In de gevangenis gegooid. Shit. Dan zit hij nou. In een afschuwelijke, dompige cel met ratten op de vloer. Oh, nee. En een paar uur later wordt hij opgehaald. Moet hij voor de koning komen. En die zegt, jij was van plan om mijn gouden vogel te stelen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent. de doodstraf. Oh nee, denkt hij. Nee. Hij. Hij, hij weet niet wat je zeggen moet. Maar hij zegt: Sire, ik, ik ben een prins. Kan me niet schelen. Ook prinsen kunnen makkelijk dood. Maar kan ik u niet, kan ik niets voor u doen dan of zo? Nou, zegt die koning, er is één mogelijkheid om jouw leven te redden. Wat dan? Nou, hier een flink stuk verderop in het volgende land, staat een groot paleis. En daar in de stallen staat een gouden paard. En je weet niet wat je ziet, maar een echt prachtig paard. Van nou, het mooiste paard wat je ooit gezien hebt. En dat paard loopt hard. Dat kan niemand bijhouden. Dat paard heb ik altijd al willen hebben. Als jij in staat bent om dat paard hier te brengen, ben je vrij. Je Sterker nog, krijg je die gouden vogel ook nog. Maar, denk niet dat je kunt ontsnappen. Hè? Als jij denkt van, oh, ik word vrijgelaten en je gaat terug naar huis. Ik weet je te vinden. Je zult je straf nooit ontlopen. Dat duidelijk. Ja, Sire. Nou, dan kun je gaan. Wil je nog wat brood mee voor onderweg? Graag zieren. En de jonge prins gaat naar buiten toe. En dan pak je brood in zijn rugzak. En dan loopt hij nou. Hij heeft geen paard bij zich, niks. En dan loopt hij door het bos heen en denkt, oh, wat ben ik begonnen. En wie komt daar tevoorschijn? De vos. En die zegt, wat had ik je nou gezegd? Je had dat beest gewoon in die houten kooi moeten laten zitten. Want jij bent eigenwijs. Je luistert niet. Eigenlijk moet ik je hierbij gewoon maar laten. Maar die koning wil dat gouden paard, hè? Ja, nou goed dan, dan zal ik je helpen. Maar deze keer luister je hè. Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker. Nou, hij spreidt zijn staart uit. Ga zitten. De jongen gaat weer op dat heerlijke, lekkere, zachte staartje zitten. Daar gaan ze. De hele nacht rennen ze voor, hele dag. In en Inderdaad, midden in de nacht komen ze aan in het volgende land. Onderweg even een kleine pauze om wat te eten. Vlakbij een groot paleis. En de vos stopt. De jongen staat op. En de vos die zegt, luister, luister heel goed. Je gaat de brug over. Het is heel vroeg in de morgen. Iedereen slaapt. Perfecte tijd. Je komt op het plein. Je gaat meteen linksaf. Ja, ja. Grote stal, helemaal leeg, niemand te bekennen. En daar staat het gouden paard. Gewoon erop gaan zitten. Gewoon hier naartoe komen rijden. Ik wacht op je. Maar, ik moet je één ding vragen. Het zadel wat op dat paard ligt is vies, bruin. Oud, verschrompeld, gescheurd, leer. Ziet er niet uit. Gewoon laten zitten. Op een prachtig rek, iets daarnaast, zie je het mooiste zadel wat je ooit gezien hebt. Puur goud, met diamanten. Je weet niet wat je ziet. Laten hangen. Duidelijk? Ja, ja, is duidelijk. Nou jongen, ik wacht op je. Succes. Dank je. Hij loopt er naartoe. Oh oh. Hij gaat de brug over. Hij komt op de binnenplaats. Doodstil. Ja, daar links. Daar staat daar daar daar de stal. Hij gaat de stal binnen. Niemand. Alleen inderdaad het mooiste paard wat hij ooit gezien heeft. Puur goud, zo glanzend. Het beest kijkt hem aan. Doodstil. Hij loopt er naartoe. Maar inderdaad zeg, dat zadel, dat slaat nergens op. Zo'n mooi paard. En dan zo'n smerig zadel. Ja, als prins ben je natuurlijk gewend aan luxe. En dan moet je dat zadel ernaast zien, zeggen op, op, op, op die houder. Dat... Nou, jongen, is het mooiste zadel dat hij ooit gezien heeft. Dat zadel alleen als een fortuin waard. Ja, hij kan toch niet bij zijn vader aankomen met zo'n stomme zadel. Nee. nee, hij haalt dat bruine zadel eraf. Hij doet dat prachtige zadel erop. Hij gaat erop zitten. Het paard begint, nou zet twee of drie stappen en begint ineens van... Een geluid zegt, hou je niet voor mogelijk. Aan alle kanten komen de soldaten aan aangerend. Binnen de kortskeren zit hij weer vast. In de gevangenis. En smiddags komt hij voor de koning. Die is woedend. Wie denkt je wel dat je bent om mijn gouden paard te stelen. Daar staat de doodstraf op. Nee, denkt u niet weer. Ik had moeten luisteren. De koning ontdekte dat het een jonge prins is. Luister, zegt hij. Ik geef je één kans. Die alleen prinsen krijgen. Hier niet zo ver vandaan. In de bergen. Ongeveer een dag, denk ik. Zat het Gouden Slot. En daar woont een prinses. Die zo mooi is. Zo betoverend. Zo bijzonder. Ik ben al jaren verliefd op haar. Ik wil me haar trouwen. Ik wil dat ze hier komt. Als jij in staat bent om die prinses hier te brengen, dan. Uh, dan zal ik dan, dan dan dan ja, daar zijn geen woorden voor, maar je krijgt in ieder geval het gouden paard, zonder meer, en je bent vrij. Duidelijk. Ja, zie je. Ga en denk niet dat je kunt ontsnappen, hè? Als je nooit meer terugkomt, en ik zie die vrouw niet hier. Voor mijn neus. Laat ik al mijn soldaten. desnoods de hele wereld afzoeken. en je doodmaken. Begrijp je dat? Ja, sire. Ik beschik over heel veel macht. zegt de koning nog dreigend. Ja, sire. En een paar uur later staat hij weer in het bos. En wie komt daar tevoorschijn? De vos. En je denkt. De vos schudt zijn kop en die zegt: Wat heb ik je nou gezegd? Ja, ik. ik, ik het spijt me, maar het was zo'n mooi zadel. Ik dacht van mijn vader: Ja, ik begrijp het. Eigenlijk moet ik je hierbij niet meer helpen, maar ja, je bent een aardige jongen. En alle goede dingen in drieën. Luister, jij wil. De prinses van het Gouden Slot. Wil jij vinden, hè? Ja. Anders is mijn leven er geweest. Luister. Ik breng je er naartoe. We komen er tegen. De avond komen we daar aan. Je loopt de tuin in. En op dat moment... ...komt de prinses... Uit het kasteel gelopen. En ze gaat naar het badhuis in de Koninklijke Tuin. Elke avond gaat ze naar het badhuis. Je hoeft niets te zeggen. Het enige wat je doet is je geeft haar een kus. En ze gaat met je mee. Je hoeft niet te zeggen, ze gaat met je mee. Alleen, luister heel goed. Ze zal vragen of ze afscheid kan nemen van haar ouders. Niet toestaan. Gewoon weggaan. Wat ze ook zegt, gewoon vertrekken. Ik wacht hier op je en je bent gered. Wauw, het wordt steeds spannender. Nou jongen, ga zitten. Hij spreidt zijn staart weer. Hij gaat zitten op dat heerlijke zachte tapijtje. Pssiu, daar gaan ze. Hij zweeft door het bos heen. De hele dag door. En tegen de avond komen ze inderdaad in de bergen terecht. Prachtige bergen. En midden tussen die bergen in... ligt het gouden slot. Vlak bij de ingang stopt de vos en zegt... Jongen, succes! En denk eraan, hè? Ja, ik denk eraan. Hij loopt de tuin binnen... Prachtige tuin. Hij kijkt zijn ogen uit. Hij weet heel veel van tuinen. En dan gaat er een deur open in het paleis. En daar komt daar een meisje aangelopen. Van zijn leeftijd. Zijn, hij, zijn mond valt open. Zo'n vrouw heeft hij nog nooit gezien. Van zijn leven niet. Er de, de komt een gevoel in zijn lichaam. Dat is met geen pen te beschrijven. Het is zo krachtig. Hij, het, het lijkt wel hij helemaal verstijft. En ze komt naar haar bijgelopen. En hij staat daar midden op het pad. Ze staat vlak tegenover hem. En ze kijken elkaar in de oog. En er komt zo'n warmte uit die blik. Het is zo bijzonder. En weet je wat er gebeurt? Bijna automatisch gaan hun hoofden... Steeds dichter naar elkaar toe. Tot de lippen elkaar raken. En zo blijven ze even staan. Er gebeurt iets. Dat heeft hij zijn hele leven lang nog nooit meegemaakt. Het is zo krachtig, zo sterk. Alsof je een nieuw mens wordt. En ze kijken elkaar in de ogen. Hij zegt. Zullen we gaan? Ja, zegt ze. Ja. Graag. Hij steekt zijn handen uit. En zij de haar. En ze hebben alle bij elkaar zijn handen vast. En ze blijven maar kijken naar elkaar. Alsof ze niet genoeg kunnen krijgen daarvan. En hij zegt. Kom, laten we gaan. Ja, zegt ze, ja. Maar luister, luister. Ik ga met je mee. Met alles wat ik in me heb. Ik wil graag met je mee. Maar ik, ik wil heel even, echt heel even snel afscheid nemen van mijn vader en moeder. Dat begrijp je wel, hè? Ja, zegt hij, ik, ik begrijp het, maar dat, dat kan niet. We moeten echt gaan. Het is heel belangrijk dat we gaan, echt. Ja, maar luister eens. Ik ben met ze opgegroeid. Ik ken ze al. Ik, ik, ik, het is maar heel even, schat. Ik, ik kom zeker terug, alsjeblieft. Laat me even gaan. Nee, schat, dat kan niet. Echt niet. Nee, even, het is, dat zul je later, ik zal het je allemaal uitleggen. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ze begint te huilen. Ze krijgt tranen in de ogen En ze pakt zijn handen stevig vast en zegt, alsjeblieft, laat me. En dit, dit, dit kan hij niet aan, hij zegt, nou heel snel dan. Nou, binnen de kortste keren zat de hele tuin vol met soldaten. Hij wordt gevangen genomen. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Verschrikkelijk. En hij hoort het meisje buiten huilen, van ellende. Die wil dat niet, maar die vader is woedend. Zijn dochter ontvoeren, wat denk ik? Volgende dag komt hij voor het gerechtshof. De koning is de opperrechter en veroordeelt hem ter dood. Maar dan ontdekt hij dat de jongen een prins is. En de koning zegt: Ik geef je nog één kans. Luister, hier voor het paleis staat een gigantische berg, die mijn uitzicht belemmert. Ik wil die berg kwijt. Als jij in staat bent om binnen acht dagen die berg weg te krijgen, ben je een vrij man. Dan kun je trouwen met mijn dochter. Wat, wat kan hij zeggen? Hij zegt natuurlijk ja. Anders gaat hij dood. Hij wordt naar buiten gebracht. Krijgt een schep mee. Eén schep. en staat daar bij die gigantische berg. Hij begint te scheppen. Aan het eind van de avond is hij doodmoe. Er is niks, is niks van te zien. Hij valt in slaap. Huilend. Wat ben ik aan begonnen? Waarom luister ik niet? Waarom ben ik zo eigen. Wijn? Nee, je kent dat wel. Die kop maalt maar door. Volgende dag scheppen ze... Nou, jongen. Verschrikkelijk. En, en, en het meisje die, zit die wel eens in de verte kijken. Maar die mag niet naderbij komen van de vader. De soldaten houden er weg. En ze staat zo smachtend te kijken. En hij schept ze kapot. Hele nachten gaat hij door. Maar het helpt niet. Zo'n grote berg moet je proberen. Dat nou. Op een gegeven moment zijn er zeven dagen voorbij. Morgen is de laatste dag. En je Doodmoe zit je daar. Dus, wat heb je nou gedaan? Er is niks te zien. Nou, een kuil. En hij zit daar. En die komt er tevoorschijn? De vos. En die zegt, eigenlijk zou ik je moeten laten barsten. Wat ik ook tegen je zeg, je ja, luistert niet. Ja, maar luister eens. Vanaf nu luister ik wel. Ja, ja, ja. Dat kennen we. Heb je al, uh, ben je al opgeschoten met die berg? Oh, nee, sorry. Nou, luister. Ga maar lekker slapen, jongen. Ga maar liggen. Je hebt het uh, verdiend. Heb je keihard gewerkt? Ja, maar ik ben. Uh, ga er maar liggen. Ik regel het daar voor je. Nou, dat laat hij zich in twee keer zeggen. Hij gaat liggen en hij valt inderdaad als een blok in slaap. Volgende dag, bij de eerste zonnestralen, wordt hij wakker. Bergweg. Grote eindeloze ruimte. In de verte berg. Nou de koning is verbijsterd. Hij is de held. Van het paleis. Er wordt een groot feest gevierd. En de volgende dag kan hij vertrekken. Met de dochter. Die helemaal blij is. Ze zijn zo verliefd op elkaar. En als ze de tuin uitlopen. Wie staat daar? De vos. Zo, zegt hij. Heel goed. Luister, jongen. Niet alleen heb jij nu... de prinses van het Gouden Slot. Nou gaan we ook nog even op dat paard af. Kom maar mee. Ga maar zitten. Hij maakt zijn staart extra breed... Ze gaan lekker omarmd bij elkaar zitten op dat lekkere staartje. Zoek, daar gaan ze. En na enige tijd, aan de hele dag, komen ze aan bij dat grote paleis van dat gouden paard. Op veilige afstand stoppen ze. En hij zegt. Luister. Jij gaat met... Uh, nou, kom even, ik zal het je in je oor fluisteren, prinses, wacht maar even. Ga even stil, prins, stil, Oh, ja, en dan gaat ze maar van Oh ja, oh, oh, oh. oh oké, okay. goed, dat doen we. Nou, succes, jongen. R reken maar. En de jongen pakt zijn schat bij de hand. En alleen al die hand vastpakken is al zo krachtig. En ze lopen de brug over. Nou, het hele paleis stroomt leeg. Ze staan en masse om het paar heen. En daar komt de koning. En zijn ogen worden twee keer zo'n groot. Zijn mond valt open. Hij ziet daar de droom van zijn leven. Haal het paard, zegt hij. Het paard wordt gehaald. En deze keer met het gouden zadel hoor. De top. De jongen springt erop en zegt... Ja, dat voelt goed. Nou, zegt hij. Dan ga ik maar weer... Sieren. En hij geeft de sier een hand vanaf het paard. Bedankt jong, bedankt. Bedankt. En hij geeft de grootvizier een hand... En hij geeft enkele andere hoogwaardigheidsbekleders een hand. En, en daar staat het meisje. De prinses. Met grote tranen in de ogen naar hem te kijken. En hij steekt zijn hand uit en zegt. Schat. En iedereen kijkt hoe ze afscheid nemen. De handen. Grijpen stevig in elkaar. En dan met één ruk. Jacques! Trekt je er zo naar boven toe. Blak! Voor op het zadel. Geeft het paard de sporen. Blaap! Weg dat paard. Iedereen is verbijsterd. En dat paard rent zo hard. Het is alsof het een flits is geweest. En ze weten. Achterna gaan heeft geen zin. Dat haal je nooit in. Kwijt! Voedend zijn ze. Dat ze daar niet aan gedacht hebben. En in het bos, zegt de vos. Nou, je hebt geluisterd en je kijkt. Ja, geweldig, zegt de jongen. Nou, luister, jij rijdt, ik ren met je mee. Nou, gaan we de gouden vogel halen. De gouden vogel. Ja, haha, zeker. En dan gaan ze. En tegen dat ze bij het paleis aankomen, waar die gouden vogel is, zegt de vorst: Luister, luister. Um, ik hou de prinses even hier. Die heeft er even niks mee te maken. Jij gaat op je paard naar binnen toe. Hij is grappig, kom even hier. maar, Dan gaat wel eens de prins Oh ja. Ja, dat moet je niet, want daarvan is het paard zo. Oh ja, goed, goed, goed. Nou, jongen, helemaal opgewonden. Hij rijdt op zijn prachtige paard met het gouden zadel als een echte prins de brug over. Nou, kijk, al die soldaten weten alles van paarden. Maar dit hebben ze nog nooit gezien. En daar komt de koning aan. Ja. Oh. Het gouden paard. En moet je die jongen daar trots zien zitten op dat paard, zeg. Hij ziet zichzelf daarop zitten. Haal die gouden vogel meteen in de gouden kooi. Nou, ze rennen met z'n vieren de grote kamer in waar dat beest in de gouden kooi zit. En ze komen naar buiten toe. En zeggen, hier... En de jongen pakt de gouden kooi vast. Maar hij springt niet van het paard af. Nee. Hij geeft het paard gewoon de sporen. Weg! Weg! Nou, je begrijpt. De verslagenheid is totaal. En daar komt de jongen in het bos aan. Met het gouden paard. Met de gouden vogel. En met de prinses van de Gouden Slot. Zo. Nou jongen. Ik zou zo zeggen. Ga naar huis toe. En geef het allemaal aan je vader. En ik wens je een heel gelukkig leven toe. Nou dank je wel Vos. Dank je wel. Maar. Ik. Uh... Je hebt me zo goed geholpen. Ja, ik zou heel graag... Uh, aan jou willen vragen... of jij iets voor mij wil doen. Maar natuurlijk wil ik iets voor jou doen. Natuurlijk. Vraag maar wat je wil. Um, zou je mij... Wilt doodschieten? Wat? Zou je mij willen doodschieten? Maar? Je bedoelt dood? Ja. Ja, maar hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik nou alleen iemand die zo mij geholpen heeft? Het leven benemen. Dat kan toch niet. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet hoor. Nee, alsjeblieft, nee, nee, dat doe ik niet. Alsjeblieft, nee. Alles, maar dat, dat niet. Goed, jongen. Als je dan weer niet naar me wil luisteren, dan geef ik je nog één goede raad en volg die alsjeblieft op. Op de terugweg naar huis. Koop geen galgenvlees. Huh? Koop geen galgenvlees. Nou ja, in die tijd hadden ze de doodstraf En dan werden mensen opgehangen. En die hingen dan gewoon te bergen. Dan ga je het er niet kopen. Je gaat er niet een of andere misdadiger eten. Nou, dat zal ik nooit doen, zegt hij. En nog een goede raad is. Ga niet op de rand van een put zitten. Hè? Ga niet op de rand van een put zitten. Nou, dat doe ik nooit. Prima, jongen. Succes. En de vos draait zich om. En met de staart tussen de benen. Loopt hij het bos in. En verdwijnt hij. En de jongen kijkt hem een beetje niet begrijpend na. En dan op een gegeven moment geeft hij het paard de sporen. Zijn schat zit voorop. En ze verdwijnen. Jam, het bos door. Met de snelheid van het licht. Geweldig. En dan na een lange, lange tocht komen ze aan in dat kleine dorpje met die twee hotels tegenover elkaar. En er is geen feest op het ogenblik. Er is een enorme commotie. Hij stapt af en hij zegt, wat is hier aan de hand? Nou, zegt een van de boeren, er is direct een terechtstelling. Er worden twee idioten opgehangen. Twee schoften. Met een grote bek. Enorm arrogant. Klootzakken eerste klas. Je jaren hier. Nou ja, jaren, maanden hier. Feest vieren, feest vieren, fe en Iedereen is woedend op ze. En nu hadden ze geen geld meer. Hebben ze gestolen. Worden opgehangen. Wie dan? Oh, daar komen ze. ...komen daar zijn twee broers naar buiten. Hij zegt... ...wie heeft de veroordeling uitgesproken? De lokale rechter komt en hij zegt... ...luister, luister, dit zijn twee prinsen. Ik, wat moet ik betalen om ze vrij te krijgen? Nou, is een flink bedrag. Volgens die boeren. Maar hij is een prins, hij heeft geld genoeg. Dus hij geeft meteen... Geef die geld. En de jongens zijn vrij. Maak dat je wegkomt, roepen ze. En ze stappen op hun paarden. En met zijn drieën reizen ze zo snel mogelijk het dorpje uit. En als we op open plekken in het bos komen, staan de jongens stil, de twee broers, ze zeggen: Wat is er gebeurd? En als ze merken dat hij. De gouden vogel heeft, maar ook het gouden paard en de prinses van het gouden slot. Nou, je moet die gezichten zien. Ongelooflijk. Maar, geen punt, laten we naar huis gaan. En ze rijden en ze rijden en ze rijden tot ze in hun eigen land aankomen, door een groot bos heen. En op een gegeven moment komen ze op een open plek waar een waterput staan en de jongens zeggen, jongens even wachten, eventjes wat drinken. Nou, ze stappen af. En uh, de jongens een beetje moe. Hij gaat op de rand van de put zitten om even uit te rusten. Helemaal vergeten wat de vos gezegd heeft. En voordat hij er eigenen heeft. krijgt hij van een van zijn broers. een duw zeg. Hij tuimelt zo bang achterover. Zap, die eindeloos diepe put in. Zo. Ha! De twee broers. pakken het gouden paard de gouden vogel en de prinses. En ze gaan naar het koninklijke paleis. En daar baren ze natuurlijk heel veel opzien. Het hele land is in rep en roer. En de twee jongens laten... In het bos, rondom de put, een groot aantal soldaten neerzetten. Je weet maar nooit. Die de boel bewaken, er mag niemand doorheen. En zeker niet de jongste broer. Nou, in het grote paleis is een enorm feest. De jongens zijn de helden van het land geworden. Fantastisch. Het gouden paard, de gouden vogel. Alleen, de vogel is doodstil en eet niet meer. Ook het paard weigert te eten. En de prinses zit alleen maar te huilen. Maar in de put was gelukkig geen water. Hij was droog. Onder in de put groeide een dikke laag groen mos. Dus de jongen viel als het ware op een soort kussen. Hij voelde zijn hele lijf wel. Maar daar zat hij. En heel ver daarboven zag hij een heel klein rondje. Groen. Van het bladerdak. Van het bos. Help! riep hij. Geen enkele reactie, niks. Daar zat hij zonder eten of drinken onder in die put. Hoe zou hij daar ooit uitkomen? En weer was hij zo arrogant, zo stom, zo eigenwijs geweest om niet te luisteren. Maar hij was het ook helemaal vergeten. Nou ja, dat is ook weer stom. En zo maalt hij kop maar door. En zo teleurgesteld in zijn broers. En hij valt in slaap en hij wordt weer wakker en hij roept weer help. Maar het helpt niet. Geen enkele reactie. Tot hij op een dag, als hij heel veel honger begint te krijgen. En eens een kop ziet over de rand, heel ver naar boven. Er is de vos. Hij zegt... Ik had je nog zo gewaarschuwd. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik heb niet geluisterd. Luister. Ik zal je voor deze keer nog helpen. Hij gaat met zijn kont op de rand van het putje zitten... En laat zijn staart zakken. Die staart wordt langer en, langer en langer en langer en langer en langer en langer. Tot hij de grond bereikt. Pak hem vast. Nou, de jongen pakt met alles wat hij heeft, pakt hij die staart vast. En hij gaat heel langzaam naar boven toe. Tot hij over de rand komt. Eindelijk. In het bos. Hij omhelst de vos en zegt... Ik, ik ben je, je zoveel verschuldigd. Luister. Je kunt het bos niet uit. Je broers hebben soldaten laten zetten. Als ze jou zien, maar je meteen doodgeschoten. Ze lopen geen enkel risico. Ze zijn de helden van het land geworden. Maar waarschijnlijk komt er spoedig een zwerver voorbij ruil maar van kleding. En ga naar het paleis toe. Maar maak jezelf niet bekend. De vos verdwijnt weer. De jongen vertwijfelt achterlatend. En inderdaad, daar in de verte ziet hij door de bomen heen soldaten staan. De vos heeft weer gelijk. En dan komt er ineens inderdaad een, een zwerver langs. Verschrikkelijke gescheurde kapotte kleren heeft hij aan. Vies. Blech. En de jongen zegt luister. Goede man. Ik heb een heel goed voorstel. Waar je heel blij mee zult zijn. Ik wil mijn prachtige kleding ruilen voor de jouwe. Wat? Nou dat doet hij meteen natuurlijk. En ze ruilen van kleding. En de jongen maakt zijn gezicht zwart en vies, haren in de war. En dan loopt hij zo naar de soldaten toe. En die kijken hem aan. En die denken nou een zwerver, loop maar door. En hij loopt naar de grote stad toe. En daar ligt het koninklijke paleis met de prachtige tuinen eromheen. En hij weet, want hij kent het paleis van binnen en van buiten. Hij is opgegroeid. Via een achteringangetje, ongezien, het paleis binnen te komen. En hij is in zijn kleine kamertje. Zijn knutselkamertje waar hij zoveel tijd heeft doorgebracht voor. Dan zullen ze hem niet zoeken. Maar weet je wat er gebeurt? In het paleis. Ja, had het niet voor mogelijk. Het paard begint te hinneken. Hij begint weer te eten. De vogel begint prachtig te fluiten. Het meisje houdt op. Hij begint te lachen. En de koning, die het dan in de gaten heeft natuurlijk, zegt: Wat is er aan de hand? Wat is er? Ik wil. Ik wil. Wat, wat. En dan laat de prinses bij zich komen. En die zegt, mijn geliefde, uw zoon is weer terug. Waar? Waar is hij? Ik weet het niet, zegt ze. Maar hij is terug. De koning laat alle deuren van het paleis afsluiten. Iedereen die in het paleis is, moet in de grote zaal komen. Eén voor één. Laat hij ze passeren voor zijn troon langs. En dan komt er een hele smerige, hoe komt die man binnen? En die komt langs het paleis. Nou, de vogel begint twee keer zo hard te gillen. Het paard begint te heneken. En het meisje springt op hem af, omhelst hem. Dan is het duidelijk. Zijn zoon is terug. En als de vader het hele verhaal te weten komt. Vindt er een prachtige bruiloft plaats. Tussen de prinses van het Gouden Slot. En zijn jongste zoon. En daarna is er een grote terechtstelling... Van zijn twee oudste zonen. Genadeloos. En ze leven nog lang. En heel gelukkig. Maar op een dag loopt die jongen toch weer in het bos. Nadenkend over al deze avonturen. En hij komt vlak bij die put. Waar hij zijn broers is ingegooid. En wie ziet hij daar tevoorschijn komen? De vos. Ach, zegt hij. Vosje. Ik ben zo blij. Voor wat je me allemaal gegeven hebt. Ik heb zoveel geleerd om inderdaad... Gewoon naar mezelf te luisteren. En niet eigenwijs die kop te volgen. Ik ben je zo dankbaar. Vertel me, wat kan ik voor je doen? Je kunt maar één ding doen. Wat dan? Mij nu hier doden. Doden alsjeblieft. Luister. Ik heb zoveel voor je gedaan. Ik vraag je één wens. Het is mijn diepste wens. Doe het. Ik zal luisteren. Zegt hij. Ik doe het. Dat heb ik van jou geleerd. Hij pakt zijn geweer. Zet het aan de slaap van de vos. En haalt het trekker over. Bang! Het lijkt wel of een hele kop uit elkaar spat. Er ontstaat een enorme rookwolk. En als die optrekt, staat daar een jonge man naast hem. Die hem vastpakt, omhelst, zijn handen vastpakt en zegt, dank je wel, dank je wel. Je hebt me gered, na al die jaren. Ik wist het, ik wist het. Hij wordt meegenomen naar het koninklijke paleis. En zijn vrouw is in alle staten. Haar broer. Is terug Die zo lang betoverd was. Dat was al die tijd de vos. Maar je begrijpt. Nu kan er absoluut niks meer mis. Het verhaal is ten einde. Ze leven nog lang en heel gelukkig. En als ze niet gestorven zijn, leven ze nu nog. Dank je wel. <lacht> Ha, heerlijk zo sprookje, hè, zo'n hmm, sprookje. heerlijk. Ik moet je nog even iets vertellen. Het is uh, ik eh uh... Voor mensen die in Amsterdam wonen, ik vertel tegenwoordig op Salto, op A1, elke week, vanavond ook weer, van zes tot zeven, een uur lang een verhaal. Maar één camera, je ziet me zitten op een bankje, beeld beweegt nauwelijks, en dan vertel ik een uur lang, onafgebroken, een sprookje. Elke week. Op zaterdag van 10 tot 11. En op zondag van 6 tot 7. Dus dan weet je dat. Ik zou zeggen, zeg het voort. We maken er geen publiciteit voor, behalve dan hier. En al steeds meer mensen, en er zijn er ook al een paar hier die ik gezien heb, die kijken met de duim in de mond elke week weer naar zo'n verhaal. Geen afleiding, geen beelden. En voor het geval je niet in Amsterdam woont... Ze komen ook op dvd uit. En die kun je bestellen via mijn site. Die heet willemderidder.com Dus Willem de aan elkaar.com. En daar vind je van allerlei leuke dingen. Maar onder andere de afdeling sprookjes. Dan kun je zowel dvd'tjes als cd'tjes bestellen. Van sprookjes die ik vroeger op de radio verteld heb. et cetera. En wat ook heel leuk is. Sinds kort... Nou ja, al sinds geruime tijd is er via diezelfde site, is er Ridder Radio. En steeds meer mensen, zeer interessante mensen, maken elke week een uitzending vanaf hun computer thuis. En daar kun jij naar luisteren. Je kunt ze zien en je kunt met ze chatten. Dus vanavond bijvoorbeeld is Rachel Haug... ...die prachtige verhalen vertelt over de vrouwelijke kracht. Haar programma heet Fam Fatale. Vanavond is Anja uit Den Haag... ...die reageert op de chat. Alles wat jij meteen schrijft, hup, daar reageert ze op. En er is een programma uit Enschede... ...waar mensen aan meedoen. En elke dag van de week komen er mensen bij. Dus een heel nieuw soort radio waar geen centrale studio meer is... maar waarin jij direct contact hebt met. En niet alleen met degene die uitzenden doet... maar ook degene die meetzetten. Het wordt zeer populair... en uh, er is grote kans dat Theo Klei ook mee gaat doen. Dus dan weet je dat. Je <lacht> hebt ook schitterende verhalen. Wie er onder andere meedoet... is um, de man die hier lang gewoond heeft... Ginny, zijn vrouw, doet fong En hij, bekende schrijver, noem ze naam even. Gerben Hellinga, doet i-ching. Dus er zijn nog steeds meer programma's. Ik ga morgen een vrouw aansluiten uit Limburg, die contact heeft met overledenen. Dus dan kun je gewoon naar haar luisteren. Je tikt de naam in van iemand die overleden is. En zij gaat kijken of ze contact kan maken. En je hebt direct contact. Je hoort dingen die alleen die persoon kan weten. En zo komen er steeds meer zeer interessante programma's bij. Dus met andere woorden... vermaak je ermee. En ik zou zo zeggen... dit verhaal wat je nu gehoord hebt... kun je zo verder vertellen... Je dat je grote verbazing merken, dat je het vrijwel letterlijk kunt navertellen. Want bij verhalen vertellen werkt je geheugen top. Dus van nu af aan zijn jullie allemaal benoemd tot officiële verhalenverteller. Dankjewel. Adios! While I want tell Don't worry. daar op, de, op de Luister naar Radio de Ruighoorn. deze auto neerzetten? Is dat die niet een idee? een ja, idee. Gaan we doen. Oké, okay. volgende okay. Radio Ruighoorn. naar Radio we zijn Radio Ruim voor. jullie niet keer de het. Ja, Je in luistert naar Radio Ruichel. Het houdt verteld door en je luistert naar ja. Radio Ruichel. De gouden appel, de gouden dus vogel, de luistert. De houdt ja. dus Radio dat in het meisje van het kasteel, je luistert naar Radio Ruichel. Dank je wel voor het luisteren aflevering van ruig hoorst Radio ja, kunnen jullie niet nog één keer de hele de ja. Ja. ja ja ja dat is I'm <elim> not